Iselot Thomassen met het NOS-journaal. Contenteclaim begint een rechtszaak tegen de NS vanwege overvolle treinen. Het commerciële bureau treedt naar eigen zeggen op namens meer dan 10.000 treinreizigers. Die vinden dat ze niet de service en het comfort hebben gekregen waarvoor ze betalen. Ze willen een deel van hun reiskosten terug. De NS zegt dat hun zitplaats in de drukke ochtendspits niet te garanderen valt. Er moeten meer openbare toiletten komen, vinden patiëntenverenigingen. Vooral voor ouderen en bijvoorbeeld mensen met een stoma is het vervelend als ze lang moeten zoeken. De maagleverdarmstichting wil dat er een actieplan komt voor beleidsmakers en bedrijven. Uit onderzoek van de stichting blijkt dat in Zwolle, Purmerend en Tilburg de minste openbare toiletten per inwoner zijn. Amerikaanse president Peña Nieto overweegt zijn bezoek aan Washington dinsdag af te zeggen. Aanleiding is de beslissing van president Trump om te beginnen met de bouw van de omstreden muur tussen de VS en Mexico. Veel Mexicanen zijn kwaad en vinden dat hun president te zwak op de plannen reageert. Volgens Trump kan de bouw van de muur binnen een paar maanden beginnen. Alle nog vermiste mensen in het door een lawine bedolven hotel in Farindola in Italië zijn overleden. In totaal zijn 29 lichamen gevonden, zegt de brandweer. Elf mensen hebben de lawine overleefd, twee omdat ze buiten stonden toen het gebouw werd getroffen, negen werden levend onder het puin vandaan gehaald. De brandweer kostte het afgelopen jaar ruim een miljard euro. Dat komt neer op zo'n 63 euro per persoon, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 2005 zijn de kosten voor de brandweer met ruim 40 procent gestegen. De afgelopen jaren is er flink bezuinigd om de kosten binnen de perken te houden. Amsterdammers betalen gemiddeld gezien het meeste aan de brandweer, 79 euro per persoon. Het weer, eerst koud nog, met 8 graden vorst. Maar verder vandaag wordt het zonnig. De temperatuur stijgt vanmiddag tot een graad of 3. En door een oude oostenwind voelt het wel wat kouder aan. Dit was het NOS. Verkeersabdate. Verkeersabdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We luisterden naar Les Researcher, Man of Action, ook bekend van het uh, Tune van Radio Noordzee Internationaal, vanaf het zendschip, de Meebo 2. Welkom bij het uh, programma Goedemorgen Zon. <coughs> het is zaterdag 21 januari en Ben, van harte welkom. Cor Draaier, en zeer goedemorgen. Ja, Ben en Cor hè? <laughs> ja, <en Ben> <laughs> nee, nee, Cor en Ben. We gaan uh, beginnen met het, met het eerste uur, met een uh, artikel over flesje concerts met het heemstrijd Villa Monzo X met Toos uh, Ja, ik zie net dat dat Peter Tromp wordt. Hij is niet weg te slaan met die radio. Oh, het is weer Peter uh, Ja, dan uh, gaan wij door naar uh, de duimwachter Gerard Scholter. komt ons uh, van alles vertellen. En wij hebben vele vragen. We hebben heel veel vragen. Uh, vandaag wordt de techniek gedaan door Casper Gernsen. De redactie wordt gedaan door Yvonne Roosenaal en Gert van Kuik. En de eindredactie door Gerry Rutte. De koffie, vandaag, het staat... Goed op papier ben. Ja, die rutte vandaag. Ja. En de presentatie wordt gedaan door Ben Zonneveld ja. en door Draaier. Jawel. Een tweede uur hebben we nog. Uh, we gaan in het tweede uur praten met uh, de nieuwe fractieondersteuning Lisa de Vries van de PvdA. Uh, Dr. Anders Lieselot de Jong komt ons vertellen over de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. En die is gisteren geopend in het Zandvoort Museum. Ja. Oh, Lieselot gaat niks over de politiek vertellen? Dus nee. Oké. Okay. En dan hebben we Roy van Buringen met de rommelmarkt en de concerten en ander nieuws als laatste item in het tweede uur. Nou meneer Tromp, komt u maar gelijk zitten, want u uh, komt weer op het... Uh Scherps van de snede binnenfietsen. Uh, de nieuwe programmaboekjes voor morgen, dank u wel. Uh, morgen, 22 januari, is het openingsconcert van Stichting Classic Concert. En het gaat over het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Sinds jaar en dag. Sinds jaar en dag. Elke opening uh, doen zij dat. Ja. Uh, waarom is dat een traditie? Uh, omdat uh, uh bij nee, een van de eerste uitvoeringen die we hadden... met het, het Heemstedt Philimonisch Orkest. En dat is nu alweer zo'n... Zeven jaar geleden, denk ik. Het is dit jaar voor de zevende of voor de achtste keer dat ze dat doen. Wij een keer een uh, openingsconcert, een nieuwjaarsconcert wilden hebben. Het nieuwjaarsconcert is gepikt door de andere stichting. Dat heet officieel nu het nieuwjaarsconcert. Hoezo gepikt? Nou ja, wij hadden altijd een nieuwjaarsconcert als Stichting Classic. Wij bestaan al sinds 2000. Mm -hmm. En doen al nieuwjaarsconcerten, zoals we dat noemen. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Uh, we hebben gezegd, wij doen gewoon het openingsconcert. Het maakt niks uit. Even goede vrienden. Ja. En ik zit natuurlijk ook in die andere stichting. Dus, uh, uh, waar zit jij niet in? Gods. Behalve in de kaaswinkel. En uh, nee, daar zit ik weinig mee de <laughs> laatste tijd. Dat klopt, dat heb je goed gezien. Ja, nou, en je jij bent ook weinig in het dorp uh, bent. Trouwens, nee, ik ben net nee, terug uh, van vakantie, heb ik begrepen. Nee, nee, nee. Oh, we, gaan, dat is, we doen van alles, maar de vakantie dat uh, moet nog gepland worden. Oké, okay. maar ten aanzien van het hemsteeds uh, uh, filamonisch hebben wij toen de tijd een keer gezegd, zou het niet leuk zijn. ...om een keer een uh, nieuwjaars, een openingsconcert te organiseren... ...voor de Stichting Classic à la Strauss-achtige muziek... ...zoals we dat op 1 januari, iets in het jaar aan dag, op de tv... ...bij de Wiener uh, Philharmoniker in Wenen uh, zien... En uh, zo is het eigenlijk gekomen. Ze hebben toen een concert met een hoog strauwsgehalte gegeven. En uh, we hebben gezegd, nou eigenlijk is het wel leuk om gewoon in januari vast te leggen. Wij stellen ons op het standpunt als stichting zijnde dat er een aantal vaste items in onze concertserie ieder jaar eigenlijk weer terugkomen. Vanwege uh, de hoge kwaliteit. Vanwege het feit dat dat in Zandvoort uh, echt geapprecieerd wordt. Uh, de kerk zit dan tot goed vol. Dus uh, waarom zou je dat veranderen? Ja. En dat is met het Heemstede Philharmonisch ook zo. Heemstede Philharmonisch bestaat uit de ene keer uh, 40, de andere keer 50, ook wel eens 60 muzikanten. En ik denk dat zo'n dorp als Heemstede trots mag zijn dat ze dat nog steeds onder haar gelederen hebben. En die kunnen ook niet anders bestaan dan met een flinke pot subsidie hoor vanuit Heemstede. Ja, dat mag ik... wel even vermeld worden. Wat ik mij nou afvraag Peter, waar... ja. waarom krijgt een dorp als Heemsteden het voor elkaar om een vielharmonisch orkest te krijgen en Zandvoort niet omdat uh, Heemstede heeft 22.000 uh, inwoners. Zandvoort heeft er 17.000, 16, 17 16.000, 17.000. Dat scheelt niet zoveel. Maar ik zal je eerlijk vertellen dat er maar heel weinig dorpen... want het blijft een dorp met ja. 22.000 inwoners. Dat er maar heel weinig dorpen in Nederland zijn met 22.000 inwoners... die een eigen Philharmonisch orkest hebben. Ja. En uh, dit is eigenlijk zo gegroeid. In Heemstede wonen... Toevallig heel veel mensen die uh, gepensioneerd zijn... en vroeger bij... Uh, De muziek maken. Die muziek maken en die ook vroeger uh, gespeeld hebben... in het Concertgebouworkest. Gepensioneerde leden van het Concertgebouworkest... dus die een hele muzikale achtergrond hebben. Ja, en als je dat soort mensen uh, in je dorp hebt... en er zijn een aantal initiatiefnemers die dat uh, uh, op gaan zetten... dan is dat natuurlijk wel fantastisch. En... Uh, ze komen niet allemaal uit Heemstede hoor. Ze komen uh, uit de hele regio. De regio. Anders haal je geen 40, 50 man bij elkaar. Maar niet uit Zandvots. Ja, in. Er zit een Zandvots ja? in. Er zitten oh. een Zandvots-tevierlisten ja. zit bij. Eentje. Eentje. Eentje. Ja. Wij, uh, wij doen het beter met de koren, denk ik. Wij doen het beter met de koren. Ja. ja. als je ziet wat er met het Nieuwjaarsconcert gebeurde. Hoe, hoeveel uh, oh, hoeveel tussen... mensen stonden er op op podium? Want ik heb die foto wel gezien, maar. Dat wil was... je niet weten. Het was wel. Ja, dat wil ik wel weten. Want oh, als nou, vraag ja, ik het niet... Even terug naar het Nieuwjaarsconcert. <laughs> wij uh, bestonden tien jaar als ja. Stichting Nieuwjaarsconcert. Dus wij vonden het leuk, verleden jaar, vandaag een jaar geleden ja. ongeveer ontsproten. Om te zeggen, nou, al de koren die geweest zijn, nodigen we in ieder geval uit. Niet realiserende dat al die koren, de besturen van die koren, ook zeiden we willen graag. Komen. En toen hadden we toch wel een beetje een probleem. Want dan praat je over 160, 170 ja. zangers dat, en dat zangeressen. Dat de, de Zandvoortse koren. Want er was ook een koren zei... wat niet uit Zandvoort kwam. Er toch? kwam ook een, een band. Ja? Een salsa band. En die kwam niet uit okay, Zandvoort. Maar dan praat je toch over uh, wat zeg je, 140 tot 160? Ja, ja 160 tot 170. Zandvoortse zangers, Zandvoortse zangers ja. en zangeressen. Dat is heel veel. Dat is heel veel. En uh, we hadden inderdaad een probleem om die kwijt uh, ja. te raken. Dus we hebben de absis, het ronde gedeeld achter het altaar. Helemaal volgezet met uh, stoelen al waar uh, plaats was voor het Zandvoorts mannenkoor en het Zandvoorts vrouwenkoor. Die zaten in de absis. En de rest van de koren zat in de zijbeuken. Maar uh, uh, waar de één mazzel ook uh, de griepgolf had uh, bij de koren toegeslagen. Ja. Dus er waren uiteindelijk 150 mensen. Ja. Maar nog een helft job om uh, die kwijt te kunnen. Maar het is allemaal gelukt. En nou, dat is ja, een groot succes. En dan van de ene kerk naar de andere kerk. Want ja. uh, morgen is het in de protestantse kerk. Morgen is het in de protestantse kerk. De protestantse kerk, aanvang drie uur. En we hadden al uh, gezien dat het dat een traditie was, hè, die, uh, het Heemstees Philharmonisch uh, Orkest. Andere tradities zijn natuurlijk uh, het grote uh, eindconcert. Het grote eindconcert, in de we kerk. hebben en in het, in het midden. Ja. En uh, niet onvermeld mag laten dat we een, uh, uh, na 16 jaar Stichting Classic een uh, nieuwe uh, outfit hebben op de posters. Ik zie het. En hij staat en ook, ook uh, uh, op de site. Dus iedereen kan de het site. Een zien. Iedereen kan het zien. Af en toe moet je ook eens een keertje daarin vernieuwen. Dus, uh, en nog steeds ondersteund door de gemeente Zandvoort. Nog steeds ondersteund door de gemeente Zandvoort. En ook voor de komende vier jaar hoop ik dat het weer gaat lukken. En uh, waarvoor dank. En uh, grote producties ook één keer in een jaar. We ja. doen tien keer in, het, uh, in de protestantse kerk. En de grote productie sinds jaar en dag in de Agatenkerk En dat wordt wordt uh, zaterdagavond 23 december een kerstconcert... door niemand minder dan de Maastrichter staar. Ik ga ook net inschieten, dat zal waarschijnlijk de Maastrichter staar worden. En, uh, bom en bom en bom vol. en bomvol. Uh, en het leuke is met de staar dat daar zulke goede contacten... gegroeid zijn in de loop der jaren... Dat ze zelf bellen en zeggen van uh, wanneer mogen we weer een keer optreden. Met dat soort producties doen we vaak het niet ieder jaar. Het ene jaar wel, het andere jaar niet. Zoals ook met de staar. En het leuke aan de staar was dat ze wel wilden optreden. Maar dan zaterdagmiddag 23 december om drie uur. Dat is nog een eind van ons bed af. Maar bedacht ik me naderhand in overleg met Toos gezegd van... Nou, wellicht is dat niet zo'n geschikte tijd. Want dan is heel Nederland boodschap aan het doen. Zaterdag 23 december. Ja. Die mensen die komen dan allemaal uit de regio Limburg, neem ik aan. En die moeten allemaal hier naartoe komen. Dat kost klaar met geld. Dat kost klaar. Hoe wordt het gefinancierd? dat gefinancierd? Uh, twee bussen. Dat wordt gefinancierd door de stichting Classic Concerts. Mede uh, met dank aan onze donateurs en onze vrienden. Wij zijn in staat als kleine stichting toch een groot aantal donateurs en vrienden te hebben in de loop der jaren. Ja. Als je donateur bent betaal je 20 euro per jaar. Als je vriend bent betaal je 100 euro per jaar. Niet het bedrag, maar het aantal mensen wat de stichting een warm hart toedraagt, maakt dat tot een succesvol gebeuren. En uh, die we wel degelijk nodig hebben om een rond te komen. Daarnaast is het ook zo, niet onvermeld, te mogen laten dat wij een uh, aparte subsidie krijgen van de gemeente Zandvoort. Niet alleen voor de Kerkpleinconcept, maar ook voor de grote producties. Mm -hmm. Met die afspraak, als het om wat verenigde dan zo is dat je geen grote productie hebt, willen we het geld wel terug hebben. Dat is niet ja. meer als logisch natuurlijk. En dat gebeurt dus ook. Dat met een entree van 20 euro voor een grote productie... de steun van de donateurs en de vrienden... de gemeentelijke subsidie maakt... dat we dat soort producties kunnen doen. Ja. Uh, de staar komt uh, s'avonds dus om acht uur. Dat vond ik een betere tijd. Ja. Zaterdagavond. Dus die vertrek om een uur of drie... Er moeten 120 man te eten krijgen in het Zandvoortse. Dus ja. dat gaan we even regelen. Om achter uur een concert. Dat is om 11 uur afgelopen. Met een pauze ertussen. Vervolgens vervoegen de mannen zich weer in twee bussen. Om dan s'nachts om een uur of twee, half drie. Op een centrale plek in het Maastrichtse weer terug te zijn. Ja, dan en dan moeten ze nog naar hun eigen huis toe. Alwaar zij de volgende zondagochtend om 11 uur weer verwacht worden. Want er moet een generale repetitie voor de kerst. Voor de kerst, <laughs> Dat gaat op, dat, Je moet heel graag zingen hoor. Wil je dat allemaal doen? Dat en, het, uh, ze zijn dan wel heel erg enthousiast om de zand voor te komen, want. Het is allemaal zo kort dag. Het is allemaal zo kort dag. En vandaag hun verzoek of het middags om drie uur uh, kon. Ik zeg ja, sorry jongens, maar ik vind dat geen geschikte tijd. In Nederland is dan boodschappen aan het doen, dus uh, ik denk niet dat we dat moeten doen. Nee, want je zit uh, op de zaterdag voor kerst. Dus dan is het echt wel uh, de laatste, ja. laatste inkoopjes doen. En dan moet jij in de winkel staan, dus je hebt altijd tijd niet om dat te regelen. Nee. En, 8 uur is een mooie tijd, zo ja. tegen de kerst aan, ja. uh, op zaterdag ja. mooi. En wat ook, niet, uh, uh, ook heel leuk is, is dat we uh, niemand minder dan Daniel Weijenberg uh, hebben gestrikt. Ook zo iemand, uh, Wiens Impresario, want die heeft hij dan nog ja. uh, naar onze stichting belt... om te zeggen van nou, Daniel is inmiddels de tachtig geproceerd. Heeft uh, uh, overal uh, gespeeld... En dan moet je echt denken aan het Olympia in Parijs, in New York, in Australië, in Sydney. Dat is een, een meesterpianist die uh, zich ten doel heeft gesteld om uh, jonge pianisten te begeleiden. En op 17 december komt hij naar de protestantse kerk... om samen met een jonge pianist onder het motto uh, meester en leerling daar een rischuitel te geven. En uh, daar zijn we heel erg trots op. En uh, Daniel Weinberg stelt zich op het standpunt dat hij zegt van... de grote theaters, dat hoeft niet meer voor mij. Ik weet dat er talrijke stichtingen in het land zijn... die kleinere producties verzorgen. En uh, ik vind dat leuk om te doen. Dus Impresario, ga jij maar eens op zoek. Naar een klein theater. En dat Naar een, blijkt een, dan een klein theater. Een... Kerkers zijn in Zalvo. Ja. Peter. Ik zie een aantal uh, solisten staan. Ja. Uh, Dick Verhoef, Robert van der Lek, Ellen Metz, Jean-Luc Vriend. Zijn dat uh, mensen die al langer spelen of pikken, ja. die, pikken ze die eruit voor de solostukken? Die pikken ze eruit voor de solostukken. Okay. Dick Verhoef is sinds 2006 de dirigent. En als je ziet waar de jongen overal is geweest, wat hij allemaal heeft gedaan. Uh, dat is echt een corrige. Mm. Een hele... Uh, bevlogen uh, dirigent... die... Uh, en ik zal je eerlijk vertellen... om 40 tot 60 man onder controle te houden... tijdens concerten, mm -hmm. dat is een helft job. En ja. uh, hij kan dat als geen ander. Hij kan dat als geen ander. En het leuke is dat hij iedere keer... Uh, andere solisten hebt. Uh, de, uh, de pianist uh, Borst Boom... een jonge pianist... is nu uh, niet meer uh, te krijgen, omdat hij uh, net zoals de gebroeders Jussen op een veel hoger uh, niveau staat. En uh, die heeft zes jaar geleden samen met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest een uh, piano gegeven in de protestantse kerk. Mm -hmm. En dit zijn dus ook allemaal uh, mensen die, die in zijn grote contactenkring zegt van nou ik doe dat en dat stuk, die Hobo Damore bijvoorbeeld. Prachtig stuk. Fantastisch mooi uh, om te horen. En uh, die nodigt hij dan uit. En die mensen komen dan ook. En dat is leuk. En dan krijg je ook een beetje uh, differentiatie. En niet iedere keer hetzelfde. Maar ja, Daarom vraag ik het ook. Het zijn uh, andere namen als uh, ja. de vorige keer. Dus, dus ja. ze pikken daar gewoon solo-stukken uit. En zetten die dan uh, in, in, ja. in het... Ik, ja. ik zal maar zeggen. En hij heeft een scala aan uh, mogelijkheden die Dick verhoef mm -hmm. Omdat hij uh, uh, gepokt en gemazeld ja. is in het klassieke uh, Holland. Om zo maar te spreken. Dus we hebben eigenlijk... Ieder jaar andere solisten. Dat maakt het ook zo leuk om hem steeds terug te laten komen. Het is niet hetzelfde. Nee, precies. Okay. En kwalitatief altijd op hoog niveau. En dat is ook belangrijk. Mooi. Dan is morgen op 22 januari het openingsconcert Zet. van de stichting Classic Concert. Jaar nummer 17. Jaar nummer 17 de met de symfonie nummer 5. Ja. En uh, Carmen Suite komt er achteraan. Ook prachtig. Uh, de kerk is open om half drie. De kerk is open om half drie. De toegang is nog steeds vijf euro. En de kerk uh, komt... Uh, vol morgen, want dat doet het altijd met het Heemstede Philharmonisch en dat is ook hartstikke leuk natuurlijk en het maar begint om drie uur het concert begint om drie uur er zijn ook een aantal producties bij zoals bijvoorbeeld in uh, februari, dan komt er een organist uit Heemstede en een pianist die gaat ook op het uh, orgel spelen dat zijn ook producties waar je tevreden moet zijn met amper uh, een honderd toeschouwers, maar ook die mensen willen we graag een kans geven ja alle Hij muziek. komt uh, dit jaar ook. Ook heel leuk om even te vermelden, en dan stop ik. Uh, hoop ik. Ja. Bij de Camino Brana het afgelopen jaar hadden we een uh, percussieduo. Twee prachtige jonge dames. En uh, die doen zelf met z'n tweetjes ook concerten. Percussieslagwerk. Ja, dus en dat ja. heet het Lipstick Duo. Nou, het is fantastisch om die meiden een podium te geven. Dus. En, uh, Hebben die niet een keer. Uh... Op het Raad de Spijn opgetreden? Nee, nee, dat waren andere. Wat andere? Ja, dat waren andere. Een duo was dat. Uh. Ja, maar ja. Dat, dat vond ik ook leuk. Maar bij die Camino Borana dat uh, was echt met die grote pauken en dergelijke, uh, echt anderhalf uur, twee uur nodig gehad om alles op te bouwen <laughs> en zo. Want gigantisch met de vrachtwagen die ze dan huren. Met z'n tweeën. Met z'n tweetjes. Wel, ja. en, dan moeten ze, en het podium bij de Camino Borana was al lang afgelopen, waren ze nog bezig om die vrachtwagen uh, in te laaien. Dus die staan op het programma? En die gunnen we het ook. Wanneer, uh, wanneer dat is in maart. De in maart. Nou, dat in is dan maart. al uh, een kwart jaar verder. Maar het je... mag nog een keer of zes terugkomen, denk ik. Of Toos. Nou, uh, laten we afspreken dat Toos komt de volgende keer. Ja, maar dat zegt ze altijd en dan kan ze weer niet. En dan krijg ik weer een telefoontje. Wil okay. jij het even doen? Dus. Okay. Maar je bent ik welkom. Klas... Je bent welkom. Altijd, ja, ja, natuurlijk. <laughs> okay. Stichting uh, Classic Concert uh, opent morgen. Uh, Peter Tromp, ontzettend bedankt voor het uh, Heel graag gedaan. Uh, en uh, nou, we zien je uh, binnenkort wel weer terug voor het een of het ander. Zeker Dankjewel. weten. Dank je wel. Dank je wel. <coughs> is het niet voor? Is het niet... Het gaat te veel met dat ding. En dat was Sandy Shaw met Puppet on a String. En Casper gaat ook even de muziek even zachter zetten... anders hebben we een echo. En aangeschoven aan tafel is Gerard Scholten... Gerard Scholten is uh, niet onbekend, hier bij de radio en ook in Zandvoort want Gerard is de duinwachter van de Amsterdamse Waterleiding daar De meest bekende duinwachter nou, van Noord-Holland. Nou, nee, nee, nee, nee, nee, er zijn er een paar. Hè. Die komen zelfs op tv en zo allemaal. En in, in, in Zandvoort heb ik trouwens ook een paar hele goede collega's hoor. ik wil gelijk... Uh, de ene werkt bij de PWM, Veronique Meurs, dat is ook... Uh, en, en uh, Tom Visser bij... Uh, Staatsbosbeheer, dus we zijn, we zijn wel rijk bedeeld met de ja. boswachters hier in Zandvoort. Ja. ja, maar je bent toch wel een van de uh, bekendste en uh, ja, wat is het prettig in de omgang zijnde uh, boswachters die leuk kan vertellen. <lacht> en dan moet ik nog beginnen. Oh, wat erg. <lacht> nou ja, we we, hebben, moet... de tijd, we <lacht> hebben de tijd. We hebben de rest van het uur uitgetrokken om jou eens even aan de tand te voelen over oh. de situatie in, uh, in de duinen. Want het is natuurlijk nu koud geworden, het, is, uh, het vriest en uh, er zijn natuurlijk heel wat dieren in de duinen die dan al op zoek zijn naar voedsel. En dat niet meer kunnen vinden. Met als gevolg dat er hordes herten weer door de straten lopen op zoek ja. op jacht naar voedsel. Ik ben ze van de week ook tegengekomen. Zo ja. stonden ze voor de Vebo, midden de nacht om drie uur. 17 ja. herten. Ja, Ik zag uh, gisteren een foto in het Haans Dagblad op de voorpagina van uh, de gewoon overdag dat de herten op de op de rotonde liepen daar zo. Dus. Ja, het is, het is, het is warm en boos het is uh, ja. door, heel, ja, door heel zand heen gewoon. Ja, ja want Ik, wij. Uh, uh, nou ja, wij wonen een beetje in, in het midden van Zandvoort... in de Pakvalstraat. En gewoon voor mijn stoep uh, liggen de hertenkuitels en En ik heb ze s'nachts al een keer uh, gezien... toen ik de deur op slot deed. Kijk altijd even naar buiten. Kijk tegen zo'n gewaai aan van uh, mee te breken. Ja. Uh, heel even kort daarover, want uh, er is natuurlijk afgelopen zondag een demonstratie geweest. Ja, ja dat is. Uh, daar uh, hoor ik twee geluiden uit. Uh, de de faunabeheerder, die heeft het over ontzettend mooie plantjes die ineens tevoorschijn komen. Over vlinders die nergens in Nederland te, te zien zijn, maar wel in Zandvoort. En... Uh, het tegengeluid is dat de, de boswachters zeggen van dat is helemaal niet waar. Want uh, de, de, er worden ook dingetjes uh, opgegeten door die herten die dan niet meer terugkomen. Ja. Uh, waar moet ik dat vinden? Ja, Nou, het, het, het, het, kijk. Het besluit is natuurlijk genomen in, in, in Amsterdam, weet je wel. Dus, de, de, de, dus dat het, dat het, het besluit staat buiten. Wij kunnen, en de boswachters hebben er zelf niks over te vertellen. Uh, dat gaat mij nu even een <tus> beetje om over de meningen van, uh, van, van degene die, uh, die het protest voerde afgelopen zondag. Ja. Ja. En uh, de tegenzinnen van de boswachter. Ja, ja, dat is het mooie van de democratie. Hè? Je mag uh, voor- en tegenstanders. Heb je, ja. En dat mag. En je mag protesteren. <kijkt> en, uh, maar ja, Waternet. Uh, die, die handelt gewoon in. Uh, nou, wat Amsterdam heeft uh, besloten. En dat is nou die beheersjacht. En is, uh, daar gaan ze weer verder. En waarom hebben ze daartoe besloten? Nou, we weten allemaal. Iedereen die een beetje in de duinen komt. Die heeft al gezien natuurlijk uh, dat er steeds meer te komen. Dat is duidelijk. Het getal. Het, het getal. Wat ook naar buiten gebracht wordt. Uh, wat bij de laatste tellingen in uh, april was 4000. Zo'n kleine 4000 herten. Daar kan iedereen ook nagaan. Uh, iedereen geniet ook van die bronstijd altijd weer. Uh, dat er in juli, juni worden dan weer allemaal nieuwe kalveren geboren. Nou, als je dan uh, na ongeveer uitgaat van 1500 hindus. en bijna iedereen is, elke hinde is zwanger. Dus dat, dan zou het getal al oplopen tot ja, boven de 5000. Maar goed, wij brengen altijd het getal van 4000, dat hebben we geteld. Ja. Die anderen tellen we alweer uh, volgend jaar april. Uh, of dit jaar april gaan we weer tellen. En dan zien we hoe de stand dan is. Ja, en het werd al vanzelf steeds kaler. Hè. Je ziet die fraatlijn. Als je in de duinen loopt. De eerste anderhalve meter kun je zo dwars erheen kijken. Elke knop, elk plantje is weg. Alles wat maar een beetje mals is en te eten is, vreet is op. Dus dat brengt schade aan de fauna. Ja. ja. En en toch, maar niet alleen de fauna, maar ook de flora natuurlijk. Hè. Want uh, uh, alle plantjes die, die geven nectar af. En nectar, daar leven vlinders van. En De vlinderstand is enorm achteruit gegaan. Als de vlinderstand achteruit gaat. En de rupsen zelf zijn er ook minder rupsen. Nou, waar leven de vogeltjes van? Die leven in het voorjaar, als ze jonge vogels hebben, allemaal van rupsen. Het is, een, het, is, het is een hele cyclus wat enorm hard achteruit hobbelt. Maar de, grap is, de grap is dan, sorry, de, de grap is dan dat ik lees in het interview... dat uh, de meneer uh, een betoog houdt over vlinders die dan hier gekomen zijn. Dat is een beetje een, beetje een raar verhaal. Ja, ja, dat verhaal ken ik ook niet. Ik heb het ook niet gelezen. Dat Zonder intussieel. de krant. Ja. Maar ja, goed. Maar, maar, nee. ja, ik dus daarvan, van, vandaar dat ik het vraag. Ja. Ik, ik vind het tegenstrijdig. Ik ja. hoor jou vertellen dat uh, uh, een aantal dingen verdwijnen. omdat kaal te wordt. Een aantal, alles eigenlijk. Kijk, da, da, maar, dat, dat is voor mij logisch. Er is, er, is, er is geen plantje meer over in de duin. Alles. Uh, nee. En ze gaan. ze verleggen ook hun grenzen. Nu uh, naar het dorp toe. <satje> ja, naar het dorp toe, maar ook in, in voedsel. Ze rukken Als, op in het dorp. <satje> <satje> <satje> <satje> nee, maar ik, ik woon zelf natuurlijk in het dorp. En ik kom net uh, van mijn huis vandaan om wat dingetjes weer mee te nemen hier naartoe. Ja. En die struin even te halen. Bij mijn voordeur, inderdaad. Ja, gewoon bij mijn, bij mijn brievenbus. Net of ze iets gepost hebben. Die dat zou kunnen hoor. Ik heb er nog niet in gekeken. Maar uh, gewoon, dan werd keutels. Gewoon bij, op mijn oprit. Ja, het is bar en boos. Ja, hoe zou dat nou komen? Nou ja, ik heb het eigenlijk al verteld. Hmm. Het aantal neemt gewoon nog toe. En er wordt niet op, uh, op de mannen. Die mannen, overal. Je vindt alleen maar mannen bijna in, ja, de uh, in het in dorp. dorp. Of hele jonge die dan wel meelopen. Uh, maar het meeste zijn mannen of spitsers. Hè, die jongen mannen. Die, gaan, die ervaren mannen achterna. En die groepen worden steeds groter. Niet één groep. Het zijn geloof ik wel vier grote groepen in het dorp. Ze lopen wel altijd een beetje in groepen. Soms worden ze uit elkaar gedreven. Nou ja, en dat, ja dan is... Dat, ja, ik, ik, ik had ook een, een close encounter. He, om het zo te noemen <lacht> ja, ja. recentelijk. Hoeveel en, kort? Nou, ik heb er al een stuk of vier gehad. Nee, maar uh, hoeveel, hoeveel liepen er dan? Nou, ik telde er zeker vijftien. Maar er liepen er nog ja. een paar rondom. En, en die stonden dus op het plein. Bij het kerkplein en, <lacht> en de febo. Die stonden daar omdat ze blijkbaar... de roken dat daar eten werd gemaakt of zo. En die stonden een beetje daar te staan. Ja. En ik kwam voorzichtig aanlopen. Dat was heel leuk. Ja, en omdat je dus geen schijnbeweging maakt... maar je dus een beetje schuivend uh, stond ik op het midden in. middenin. Ja. En ze blijven gewoon staan. Hè? Ja. Ik, links en rechts kon ik ze na, nog niet aanraken. Maar... Ja. ja, het, het is... Het is... Nu, uh, bij diezelfde uh, demonstratie... want ik kom er toch even op terug... want ik hoor jou, uh, kor, het wordt steeds meer. En dat zeg jij ook. Uh, nou zegt de, uh, de hertenfluisteraar... Ik krijg de beesten niet meer terug. Omdat er zoveel dorpen lopen omdat ze uh, uh, bang zijn voor het schieten in de duinen. Ja. Uh, ja ik, hoe ik, moet ik dat dan zien? Ik, want... ik, ik sta ervan te kijken. Want uh, als, we, uh, als we aan het schieten zijn... Dan lopen de herten die eromheen staan nog ineens weg. We schieten met geluiddempers. Dus weet je wel. Uh, ja. En uh, we zitten helemaal niet aan deze kant. We zitten aan, uh, zo ver mogelijk in het duin nog. Zo ver mogelijk van het publiek. Uh, vandaan dat er zo weinig mogelijk mensen verder ook last van hebben. Daarom ook die geluiddempers. Zitten jullie, zit jullie in het verboden gebied? ook, eh, ook het verboden gebied, maar in in de in de hoek zeg maar, uh, nou voorbij voorbij de strandweg, dus is dus ver van Zandvoort vandaan, dus. Uh, het is gewoon een feit dat het niks meer is. En een gegeven moment kantelt het. Ja, dan gaat iedereen. Gaat iedereen. De, de... Die herten zijn niet gek, hè? Nee, nee, nee. Reën. Nee, zeker niet. Reën wel. Reën zijn schuw. En, en uh, trouwens, over reën gesproken. Dat vergeten ze altijd. De oorspronkelijke bewoners, die zijn allemaal weggeconcureerd door die damherten. Maar daar praat voor zelf niemand over. Van, nee. maar wat ik me nou, ik nou, nou ben al zo verachtelijk hè? Ja. Over dat onderwerp. Hè? Die reën die waren er al veel langer. Maar waarom is het nou zo dat die herten die damherten zich zo explosief hebben kunnen vermeerderen... en de reën dat niet hebben gedaan. Ja, reën, maar reën gingen op zich ook uh, goed. Die, uh, alleen, dit is een zwakke dier, een kleiner dier. Uh, die leeft niet in, in groepen. En uh, uh, een damhert, als het nou echt om de concurrentie gaat... Uh, dat was het uiteindelijk wel, de voedsel niet, dat ze elkaar wegjagen. Maar goed, een damhert die kan hoger vreten... En dat is, een ree is een snoeper. Dat is zijn voedsel. En uh, snoepjes in de duin, dat zijn groene twijgjes, knopjes, fijne kruiden. Maar dat vindt de Dam het dan net ook het lekkerste. Waar begonnen ze aan, jaren geleden? Die ja. orchideeën. Nou. Die de laatste tien jaar heb je geen orchidee meer gezien. Maar vijftien jaar geleden begonnen ze al die orchideeën... langs het Noordoostenknaal op te vreten. Overal waar orchideeën waren. Dat is zo lekker. Nou, gebakje voor ze, zeg maar. Ja, ja, ja. Zo pakt ze ook de groene twijgjes he, van uh, uh, de kardinaalsmuts. Die hebben allemaal van die je, de groene twijgjes. Dat, groene, dat is heerlijk, mals natuurlijk. Knoppen. Kijk nou maar eens, als, als mensen goed kijken naar hetten in, in de duin. Ze zijn allemaal die hele kleine knopjes van de duindorens aan het afvreten, he. Wat, en daar moeten ze duizenden van eten, wil, die, wil die pens een beetje ge ja, gevuld een beetje zijn. Ja. Maar daar zit tenminste nog wat in. En, en over die, die herten en die rijen, zijn die DNA technisch... Uh, Niets met elkaar te maken. Helemaal niet. Nee. <lacht> oh nee. Nee. Helemaal geen familie, helemaal in de familie. Ja, was even nieuwsgierig, straks hebben we misschien een nieuw soort hier nee. Want er nee. lopen zoveel van die bronzige herten hier nee. rond die uh, dan een pakken. Nee, we hadden er wel een tijdje geleden <lacht> nog. Zeker het een filmpje van die aap of het nog zien. Nou ja, ik heb pas nog iets gezien van een, van een ezel in een, uh, in een, ja. in een zebra ook een kruising ja. dat is wel gelukt maar ja, ja. <laughs> nou, die zijn hem die zijn aan elkaar verbonden <laughs> um. Ja, dat waren een beetje mijn, uh, mijn vragen over de demonstratie en, en de herten. Want we hebben het er al keer over gehad. Uh, er stond ook nog bij dat uh, tegen de tijd dat het weer op niveau is. We ongeveer acht jaar verder zijn. Maar goed, dat is dan zo. Um, er ligt weer wat op tafel. Je bent ja. langs huis gegaan om de struinen op te halen. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Maar wat is er speciaal aan het, uh, aan het gewijtje? Nou ja, ik heb het er net eigenlijk al over gehad. Ik ben zo... Ja, dat klinkt gek. Kijk, als je een ijsvogeltje ziet in de duin... Ja. dan worden mensen... Ook weer extra vrolijk van natuurlijk. Ja. Als je een dammet ziet lopen, het nou, blijft leuk, blijft mooi. Maar die ziet goed jaren, weet je, gewoon. Als ik nu een race zie in de duin. Ja, gewoon een feest. Want ik zie nu zeg maar één of twee keer per week... zie ik misschien nog daar in de buurt van de Zilk een, een, een ree. dus een, dit, uh, dit schaffeltje zeg maar van een ree. Het is een van een reebok. Uh, wat ik hier nou mee heb genomen. Dat is eigenlijk een heel klein gewijtje van nou 15 centimeter. Uh, en er zitten een heleboel tranen op. Dus het is een gewijtje van een oude bok. Een oude bok. En, uh, ja deze vond ik dan weer nou dat is gewoon als je dit nou nog vindt ja dat is gewoon bijna een schat in de duin dus daar word ik dan echt wel uh, als nou, boswacht over, over die andere struikeljongen dan. Ja, ja ja dan met de geweide laten we ook niet liggen natuurlijk ja, ja. <laughs> maar er zijn een heleboel mensen die daar op zoek naar zijn hè, dat, ja, ja, ja, ja. straks weer hè, half april gaan die weer uh, dan worden het weer worden... trofee jagen ja ja dan gaan die uh... maar dit is dus eigenlijk uh, een beetje een, een, een, een schat omdat je dat niet meer vindt dit is een nee, oude nee nee dus, dus en, en, en gewoon omdat je ook weet. dat je als je die reeën ziet uh, staan. Kijk, ik, ik, ik moet altijd uh, op Leiduin. daar is ons vestigingskantoor. Daar staat onze, onze jeeps daar en zo. Dus daar ga ik al het eerste toe. Maar dat zijn nog de oude landgoederen. Dus als ik daar aankom rijden. daar is een buizerd zit er altijd vast in een boomtak. En dan moet je vanmorgen vroeg nagaan. om een uur of half negen, kwart over acht. kwam die zon net op. vliegt die buizerd op. Want die schrikt. Lopen twee, drie uh, reeën weg. Nee, dat, daar lopen nog wel want daar is een nulgebied voor damherten bij de landgoederen. Nou, dat is een geweldig gezicht. Zo... Uh hoop je in de toekomst, samen met die, met, die, met die damherten die er nog zijn, en de reën, dat er gewoon weer een nieuw evenwicht is. Daar, daar gaan we voor. Uh, dat evenwicht, dat is nu helemaal verstoord. Hoe lang denk je dat dat uh, nodig is om dat evenwicht weer te krijgen? Ja, dit, dit is uniek of, of, of bizar in Nederland natuurlijk. He. Dit is zulke grote aantallen. Ja. Daarom is de pers er ook overal opgetoken, natuurlijk. Uh, uh, uh, dat er zo ook zoveel afgeschoten moeten worden. Uh, die Zaadbank, he, dus al het zaad van die, van die plantjes, die ligt nu nog wel in de grond. Maar hoe langer het duurt, hoe meer zaad er ja, niet meer ontkiemt. Dus de ecologen zijn ook heel benieuwd wat er straks nog weer terugkomt. Ja. Nou, uh, weet ik wel. De, de Doornappel is bijvoorbeeld uh, uh, zo'n plant met. Uh, ja, dat is een appel met allemaal stekels eraan. Prachtige paarse uh, roze bloem. Echt. Uh, nou, nee, die, die, die, die heeft heel lang. Uh, in het zand gezeten. totdat wij gingen bestraten. en uh, de schouwpaden gingen opknappen. toen opeens kwamen die zaden weer boven. na jarenlang. En opeens begon hij dus te ontkiemen. Het dus, dus kan nog wel. Sommige zaad, sommige zaad is gewoon, dat, dat zit nog in de uh, okay. grond. en dat, dat komt toch wel weer boven. Daar hebben we alle vertrouwen in. Oké, okay, uh, ik denk dat we even een stukje muziek gaan doen. Oké. Okay. En dan praten we eraan nog even verder. Ja. ja ik, ik, zag ik denk dat ik niet bezig ben. Met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 Ik neem je mee, eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee, eh, eh, eh, eh. Ik neem je mee. Eh, eh, eh. Ik neem je mee. En dat was Gers Pardoel met dit nummer Ik neem je mee. Ja, ik, neem, en, ik neem jullie mee. Hey, en deze elke spolte die ons meeneemt. Visueel naar de naar de duinen toe. Want we zitten in het uh, tweede gedeelte van het gesprek met uh, onze gast Gerard Scholten. Um, we hebben het net even gehad over uh, de, de hoefdieren, zal ik maar zeggen, die in de duinen lopen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere dieren. Ja, één um, ja, daarvan is natuurlijk het konijntje. Ja, ja, ja. Nou, het konijntje... Uh, is, is ja, een tijdje geleden nogal ziek geweest. He? Er waren wat ziektes ja, die de, dus, de, de, de boel de, de, nogal uitdunden. Zeker, de derde vervelende ziekte. He? We hadden altijd al die mixen met tozen. Ja. De, toen een VAS-virus. En nu kwam er een nieuwe uh, virus bij. Die heeft heel veel slachtoffers gemaakt. Uh, behalve uh, in de, richting de zeereep. Dat, is, dat vind ik altijd... Wat, uh, kijk maar eens, ga maar eens bij het Brede Rode Pad. Dat zou ik bijna iedereen aanraden. Daar heb je je konijntje. Oh, een konijntje. <laughs> oh, die was hier nog. Van de vorige keer. Jeetje mine. Hij, hij doet het ook nog. Hij doet het ook nog. zie je dat binnen? Er zit een vliegje op zijn neus. Ja. <laughs> ja, ja, we hebben een wit konijntje. Had ik vorige keer mee, inderdaad. Hè, van, uh, met de kerst. Dat is ook een beetje ja. lullig trouwens voor mij. Maar goed. Uh, ja. <laughs> nou, even verder over de konijnen. Bij het Brede Rode Pad. Als je daar naar binnen gaat... Dan... Uh... Ja, de, de duimwachter heeft dienst, dus die ja, moet even zijn telefoon opnemen. Dienst, dienst, dienst, ja. Ja, ga, ga dus toch even je telefoon ja, opnemen. Die, nee. Dan, uh, dan <laughs> kijken wij even wat er allemaal aan de hand is. Uh, ja, nou, ik zou zeggen... Er wordt gelijk gereageerd op het ja, korijntje, denk ik. Ding. Ik zou het gelijk even zeggen, mevrouw, ik, ik zit nu in de uitzending. Ik bel u straks terug uh, naar de uitzending van Radio Zandvoort, oké? Okay? Ja, oké. Okay. Oh? Nou, dat is meteen online geregeld. Actueler, ja, actueler, uh, actuele, kan het niet? Nee. Wat, jeetje, meneer, wij breder Rode Pad, als je daarna... Binnen gaat, dan heb je één grote konijnenburg. Dat is echt nog genieten. Ga daar eens zitten met Brede Rode Pad. En dan kijk je naar rechts, naar die ronde flat, zeg maar. Nou, dan wemelt het nog van de konijnen, gelukkig. Ja. Maar de totale stand is enorm afgenomen in de duin. Is de, is de ziekte ook weg nu? Of, uh, nee, nee die, die, uh, nou, ik, ik, bij deze winter, nou weet ik het niet. Maar voor de winter was hij er gewoon nog. Uh, toen kregen we juist allemaal die meldingen. Dat we, moeten, we moesten gaan tellen hoeveel mm -hmm. dode konijnen zie je liggen. Zo allemaal. En maar, dan maar, kunnen de onderzoekers weer wat mee. Uh, nou, Zo'n procent is dus uh, doodgegaan aan die konijnenziekte. Maar, maar Gerard, nu zijn die konijnen die zijn dus drie keer een slachtoffer geworden van 100 naam. Uh, virusziekte. Zit het er niet ook aan te komen voor de herten... ...dat die op een gegeven moment uh, vatbaar worden... ...voor een bepaald virus... Of een klauwzeer of zo. Of, of de hetten die zijn zo verschrikkelijk sterk <laughs> Ja, echt. En we hebben ideale ah, ja. biotopen voor ze. We hebben van, van alles wat. We hebben, we hebben water. We hebben, we hebben allerlei soorten plantjes. En ze hebben net als uh, andere... Net als runder hebben ze wel keelwormen, longwormen. De gewone ziektes. Maar al de herten die ze nu ook uh, hebben afgeschoten... Dus ze zien er perfect uit. Het is... Het is... En, en, en uh, de, ja, het waar het ertoe gaat, zeg maar, de groothandel... die is er verschrikkelijk blij mee. Alles ziet er gewoon heel goed ja. uit. Ja, ze, zijn, ze worden magerder nu heel hard. He. Je ziet het ja. ze vet verdwijnen. Ja. En dat zie je per week, zeg maar. Minder worden. Zie je dat, ja, en dat zie je ook nog in de rand. De binnenrand zien ze, ja. zijn ze veel slechter... als de buitenrand. Want daar zijn er minder. Dus daar hebben ze een groter territorium. Daar kunnen ze nog meer scharrelen. Dus dan, die zien er nog beter uit. Het We walen weer af naar de hetten. Ja. Maar we, we hebben ook nog een vogeltjes. Ja, vogeltjes, ja. En, en we hadden IJsvogel. het net even ook over, over het Wat Want het is, het is de, uh, ja, de voortplantingstijd, zeg maar. Ja, dat uh, eke, we hadden het in de pauze even over het bij. Dus als je eekhoornetjes wil zien, want die zijn er veel minder... dan moet je nu kijken... En, en niet alleen de ecos, maar ook de vossen. Want de randstijd van de vossen is het ook nog, hè. Van de week kreeg ik nog een telefoontje van een mevrouw. Was op het fietspad tussen uh, Zandvoort en Langevelderslag. Ja. Gillende, gillende vossen. En, uh, nou, ze zegt, en hij loopt op drie pootjes. Ze dat, dus mijn collega is erheen geweest. En wat bleek het gewoon? Dat was het vrouwtje, het, het moordje. Ja, de in de, in de, die was, zat achter, werd achterna gezeten door het mannetje. Dus ja, en daar gaat ze enorm gillen. Het is net over er uh, een vrouw in nood is, noem ik dat wel eens. En, uh, dus, dus, dus, maar, dat maar ze is, is helemaal niet in nood. Uh, helemaal ah, niet in nood. Ja, hoge nood. Aandacht, hoge nood. Aandacht, trekken. aandacht trekken, ja, zo gaat dat. Ja, ja. <laughs> maar, uh, dus, dus dat is wel een mooie, mooie tijd ook. En, uh, nou, die, zijn, die zijn er wel vroeg bij met paren dan, in januari, februari. Ja, al, ja december, januari. Is de paartijd... Uh, Voor de vossen. van de vossen. Ja. Dus het moordje en de rekel. Hè. Ja, de rekel is het mannetje dan. Prachtige gevechten lijkt het. Maar het is gewoon een soort paringsdans bijna. Als je mm -hmm. dan, staan ze tegen elkaar op. En uh, nou, uiteindelijk geeft ze ja, zich... uiteindelijk dan uh, komt het wel goed. Ja, uiteindelijk komt het goed. <laughs> uh, we dus, uh, hebben het gehad over, over herten. Over uh, eekhoorntjes, konijntjes, uh, vossen. Er zijn er nog andere uh, vierpotige uh, zoogdieren zal ik maar zeggen, om... Uh, ja, de te verduidelijken die er ook rondlopen daar. Nou ja, de bomen, de boomwater hebben we natuurlijk. En de, de andere, de vezel, de het hermelijntje, de bunsing. Maar dat zijn allemaal soorten. Dat is, je gaat helemaal uit je dak als je die ziet, natuurlijk. Hè. Maar dat is. Dat is, is dat een kleine populatie. Een hele kleine populatie. En we zijn gek op die meldingen als mensen dat zouden zien. Wel ja. alsjeblieft naar het bezoekerscentrum. Want onze ecologen houden dat bij, hè. die stand van. Uh. Maar ja, door die, door die begrazingsdruk... is. Uh, de verruiging ook veel minder geworden. Dus ze hebben veel minder dekking. Dus er zijn ook veel minder van dat soort uh, dieren. Die, want die hebben in, want de, in Een de bunching en een morten. Wat, wat eten die bijvoorbeeld? Andere kleine zoogdiertjes. Ma muizen. Zo. Ja. Ja, maar ook slakken. Maar ook hagedissen. En, uh, dus dus die, houden, die houden zich op die manier in leven. Ja. Ben je al bij de nieuwe brug geweest kijken? In, uh... Uh, ja, op de zee? Ja? Ja, nou, ik ben er wel een paar keer langs gereden. Maar jongen, jongen, dat Wordt, gevaart, ja, wordt ja daar wordt Ja, wat mooi uh, als dat gegeven moment af is. Ja, de, de, de eind van dit jaar meen ik, hè, dat die ja. al af moet zijn. Nou ja, ik, ik, ik hoop dat het bij ons allemaal vo, vo, vo, voorspoedig gaat. Dan kunnen al die bruggen open, dan hebben we een prachtig mooi lang ecolint Want daar ging het uiteindelijk ja, om, hè? Dan, dan, dat klopt, maar dan missen we er toch nog eentje. Met spoor. Ja, ja. Want, uh, je verbindt nu uh, uh, noord met midden, zal ik maar noemen. En je hebt zuid met midden. Ja. Maar het, de, echt, het, het, het, het, stuk tussen het spoor is nog niet aangesloten. Nee, maar die, die daar zouden ze wel, die hoort er wel bij. Daar zouden dus wel mee aan de gang gaan. Ja. Ik, ik, ik moet daar eens naar informeren. Het is buiten mijn zichtveld. Dat het territorium zeg maar. is. Ja, ja <laughs> mijn territorium. Je mag er ja, ook wel eens maar... buiten komen, toch? Kijk, ik ik struin ik strui hier ook wel eens in Zandvoort. Hè. Niet alleen in de Duinen. Af en ja, uh, toe een wild plasje doen. en dan van ja. het uh, territorium. <laughs> ja. Ja, ja. Nou, het over het territorium hebben. Wil ik het toch wel even zeggen. Want dat zei ik net. Al, waarom ik zo laat was. Ik, ik wil, mijn, mijn, dat noem ik heel stoer. Mijn informanten. Die, die, die slapen gelukkig niet. Ik krijg zo vaak of het telefoontje maar ook via het bezoekerscentrum dat mensen wat gesignaleerd hebben in het duin. Nou was er bijvoorbeeld uh, ik noem maar even zijn naam Stefan Blijs. Die, die, die had uh, gesignaleerd gisteren was aan het struinen. En uh, dat er een damhert dood op het ijs lag. En in spagaat en, maar ja, het is waterwinning natuurlijk. Dus, maar het was helemaal een afgelegen gebied, geen verboden gebied. En, uh, dus ik, ik ben altijd heel blij met die informatie, als mensen dat doorgeven. Want ja. ik heb vanmorgen met een grote lange hark... want ik denk, je mag nooit bij ons alleen op het ijs. Hè. Dat, is, dat, is, dat is in verband met veiligheid, is dat verboden. Dus met een lange hark heb ik hem uiteindelijk los weten... wrikken. Nou, naar de kant getrokken. Het was een kalfje, die zijn ja, niet ervaren. Dus uh, nou, de vos had er al een beetje aan zitten knagen. Uh, maar nog niet zoveel, want hij is diep ingevroren, ingevroren, natuurlijk. Ja, ja, yes. Dus die trek ik dan aan de kant. En die leg ik op veilige afstand. Dus, dit Bekken. was die ene foto die recentelijk op internet stond. van die ingevroren ja. vos. Van die ingevroren ja, vos. Ingevroren. Ja, die ze uitgezaagd. Prachtige hebben. foto, ja, ja, ja. ja. Maar die, uh, ja. dat het laat je liggen? Ja. Uh, Valwild, noemen we ja. dat. Of, of gewoon wat uit zichzelf ja. dood is gegaan. Dat, dat laten we natuurlijk... liggen. Trekken we uit de ...uit het gezichtveld voor het publiek. En tot nu toe in de mum is dat verdwenen. Uh, door do, door de vossen, ja, ja, inderdaad. Die vossen, ja, het, het is gewoon goed vers vlees natuurlijk. Als, als eenmaal ja. die buik open is... Of, of, of, of via de kont gaat dat veel vaak. En dan, ja, dan vreet ze hem verder leeg. En dan komen die exers in te kraaien. En dan komen er steeds kleinere diertjes. En in de mum van tijd is, is dat op. Iedereen ja? krijgt zijn deel. Ja, ja, en zo hopen we ook weer in het voorjaar misschien wel... Uh, de raven terug te krijgen. Want een paar jaar geleden waren er wel een paar gesignaleerd. Maar ja, als, als wij vanzelf uh, ja, veel val willen hebben, zeg maar, wat uit zichzelf gestorven is. wat, wat, wat wij uit het lijden moeten helpen, dat voeren dat we af. Gaat dat drukken. gaat de destructie hè? Dat gaat. Uh, naar de gemeente toe. Dus uh, die, die voeren we af. Maar alles wat uit zichzelf doodgaat, zeg maar... En, uh, maar dat moeten we wel uit het water trekken... En, uh, of van de paden af natuurlijk, dat laten we liggen. Ja. Nog even over uh, de grote uh, ja, waterstromen, zullen maar zeggen... wat jullie daar hebben in de duinen, en die kanalen. Ja. Er zit ook vis in. Ja. Uh. Uh, als het dan straks dichtvriest, hè... Dan stroomt het water eronder door. En... Ja, ja, het water blijft altijd stromen. Hè? Want, uh, dat, uh, en daarom is het ook zo gevaarlijk bij ons. Nou, dat was mijn volgende vraag. Ja. <laughs> ik weet nog wel uit het verleden dat mensen het natuurlijk interessant vinden... om op die grote uh, vaarten daar uh, te schaatsen. Ja. Maar dat is dus nee, niet... Uh, nee, bij ons is het leven gevaarlijk. Dan, uh... nee, er zit lucht tussen bij ons. Ja. Hè? Want het, dat water, <coughs> dat fluctueert. Dus uh, er zit lucht tussen. En nu ook. Want ik, uh, ik heb me constant vastgehouden aan... een aan, aan, aan, een, aan een tak, zeg maar aan de kant. Uh, dus met één been zit ik. Sta ik er op het ijs. De andere gewoon op de grond. En die lange hark. en Dan kon ik hem net een beetje uh, loskrijgen. En anders moet je zo. Sowieso met een. Uh, moeten wij met een uh, reddingsvest om en zo. En ja. met z'n tweeën met een touw eraan. Dan pas. Uh, Gaan wij echt uh, liggend het ijs op? Waar ik, ik zou opeens aanraden uh, of, of adviseren: eigenlijk uh, dwingend uh, zeggen van doe, ga niet bij ons het ijs op. Ga lekker uh, struinen in de duinen, maar niet op het ijs. Nee, op. nee. Over struinen in de duinen. Ik heb hier de uh, nieuwe struinen liggen. En uh, nou, januari zijn we natuurlijk al uh, een heel eind op weg. Er is uh, morgen nog een snetwandeling. Ja. Dat is, dat is wel heel bijzonder, is dit. Het uh, is net een soep. Ja, er staat een, er staat een soort, ja, hele mooie, nou, ik noem het maar zo'n VW-bus. Ja. En uh, die, die, die, die klappen ze dan open en dan komen daar heerlijke grote pannen met z'n uit. Die kun je dan uh, kopen op het plein bij het bezoekerscentrum. En, uh, nou ja, Maar hij is, uh, hij is drie keer, hij is om elf uur, om één ja. uur en om twee uur. Dat is wel, uh, dat zie je niet vaak. Nee, want wij willen geen grote evenementen eigenlijk meer, tenminste. Okay. We hebben het concert op het water gehad, mm -hmm. dat doen we dan voor alle buren, he. dan uh, uh, nodigen we het dan uit. En, uh, en dat zijn er nogal wat, natuurlijk. Ja. <laughs> en, uh, maar dit zijn gewoon kleine groepjes, mensen die dan uh, gaan lopen uh, uh, met, met, met vrijwilligers of de boswachters. Ja, die, dat kan nou eenmaal niet meer, want we hebben in het weekend zo twee of drie boswachters, maar het wordt morgen gigantisch druk met ja. het mooie weer. Dus we moeten overal zijn, surveilleren, dus we kunnen niet in het weekend... nog bij het ijs in de buurt. <laughs> ja, ijs. Ja. En bij de snept. En bij de ja, dat moet je ja, ja, ook langs. Ja, dat moet ook Dus uh, waar dus is een aanrader voor is dus, uh, een aanrader om morgen ja. uh, bij de Oranjecom uh, je eigen aan te melden. 11 uur, 1 uur en 2 uur en het kost 5 euro. Ja. En dan zitten we al in februari. Uh, ja. Doe jij zelf nog rondleidingen in februari? Ja, want, maar, maar die ene die staat er niet op. Want die was ook gelijk weer vol. Dat was over de wintergasten in het verboden gebied. Uh, volgens mij zijn ze allemaal, daar hebben we er drie van. En uh, hier staat er nog wel eentje op de 18e februari. Ja. Maar ik ben bang. Uh, oh nee, dat is terug in de Truk tijd: tijd. Cultuurhistorische excursie ja. met een busje. Dat is ook weer bijzonder, een busje. Ja. Dat heb ik een stiekem weer doorgekregen. Want ik vind, gewoon, je hebt <laughs> mensen zelf die heel goed kunnen wandelen. Maar je ja. hebt ook mensen die heel graag die duinen wel willen bekijken. Maar die, kan, die kunnen gewoon niet zo ver meer. Nee, dat... dus, nou, dat, ik noem het dan het VIP-busje. Dat is een prachtige, mooie nieuwe bus. Er kunnen acht mensen in mee. Hij is ook altijd heel snel volgeboekt daarom. Maar, uh, op elektriciteit waarschijnlijk? Ja, nou nee, op onze... Uh, op onze biogas hè? Daar zijn we de, Kijk, de Amsterdammers ja. uh, uh, die het uh, afvalwater van de Amsterdammers zeg maar uh, en uh, daar maken wij biogas van. Daar rijden een heleboel auto's van ons op. Dus uh, en nou heb ik gelukkig voor elkaar gekregen dat, dat sowieso uh, van terug in de tijd en dan gaan we langs de cultuurhistorische plekken in de duin, maar ook die wandelingen van uh, langs de wintergast in het verboden gebied gaat ook met de bus. En uh, ja, die, die, die, ja, mensen moeten maar op de website kijken welke nog er staat er gelijk bij als je hem opent de website Dat of je al vol is ja okay. ja dus dat heb ik niet actueel. Want ja, ik kom net van het, ik kom net van het ijs af, he? dus, Ja, nee, <laughs> nee, maar dat, dat is mij wel eerder verteld... dat je uh, informatie gewoon uh, bij www.waternet.nl-awd moet halen. Ja. En dat je daar ook in kan boeken voor, uh, voor de excursies. En de informatie, vol is vol, die staat daar ook op. Ja, precies. Ja. Uh, vragen de boswachters zie ik hier staan. Ja, hoor, dat was leuk, zeg. De eerste hebben we net gehad in uh, 11 januari... Uh, dat is iets nieuws. Dus dan zitten wij op woensdagmiddag in het bezoekerscentrum. Ik of een collega. En dan... Uh, een collega of ik moet ik zeggen natuurlijk. Hè. Maar, uh, en, en, en, en, en dan wachten we gewoon wat er komt heel spontaan. We hebben er nog ineens heel veel rugbaarheid aan gegeven. En wat was het nou? We hebben toch een stuk of tien mensen op ons spreekuur gehad. We hebben geen stethoscoop of we hebben helemaal niks bij ons hoor. Of, of dokter Gerard, helemaal niet. Dat niet, gewoon we zitten daar mooi aan de koffie. En dan uh, nou, kwamen, kwamen kinderen ook vragen stellen over, uh, ja, over allerlei uh, vogels. Over de damherten natuurlijk, over de fiets. Er was een mevrouw had heel veel belangstelling voor de roerdomp. Dat is voorzelf ook een wintergast. En uh, nou, die was heel nieuwsgierig uh, hoe, hoe het met het roerdom ging. Dus dat was, wel heel, was uh, is, is heel leuk om langs te komen op een woensdagmiddag. Goed. Uh, ik uh, denk dat we jou nog wel een keertje gaan uitnodigen. Om het eens dus, uh, gaan hebben over uh, het spreekuur. Ja, ja. Oh, ja. We hebben nu onderhand uh, spreek, nou, spreek, spreek, ruim een half uur, uur spreekuur is, is nu om. Wat is het? En allemaal? Uh, we gaan dus naar de, het nieuws van, uh, van 11 uur. Ja, ja. We hebben een speciaal nummer uitgezocht. Oh, dat word... moet je wel op het onderwerp. En dat is van de Deer Hunter, van Art Garfunkel. Oh, dit nou weer, mannen? Dankjewel. Ja, graag gedaan. Is